Jorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een pro-Palestijnse demonstratie in Den Haag worden twee treinsporen geblokkeerd. Activisten zitten op de sporen bij Den Haag Centraal... waardoor een deel van het treinverkeer is stilgelegd. In en rond het treinstation hebben zich honderden demonstranten verzameld... die eisen dat het kabinet opkomt voor de honderden activisten... die per boot naar Gaza probeerden te varen. Eerder vanmiddag greep de mobiele eenheid in... toen er werd gedemonstreerd bij het naastgelegen ministerie van Buitenlandse Zaken...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 De Israëlische premier Netanyahu is openlijk akkoord met het voorstel. fokkerijen die vanwege de coronapandemie eerder moesten stoppen... krijgen een hogere compensatie. Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelt... dat de eerder uitgekeerde vergoeding te laag was. Het houden van nertsen zou per januari 2024 verboden worden in Nederland. Maar omdat het coronavirus oversloeg op de dieren, werd dat vervroegd. Alle fokkerijen werden geruimd. De compensatie waar de Fokkers recht op hebben moet nu opnieuw berekend worden. Schaatser Kjeld Nuis blijft tot het eind van zijn carrière bij zijn huidige team Reggeborg. De 35-jarige schaatser heeft een contract voor het leven getekend bij de ploeg. Wanneer hij stopt weet hij nog niet. Nuis blijft voorlopig nog schaatsen en hoopt zich te plaatsen voor de Olympische Spelen in Milaan volgend jaar. Het weer. Vanavond steeds meer bewolking, maar droog. Vannacht kan er lokaal motregen vallen. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Morgen is het bewolkt, met in de loop van de dag regen. En het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Die Kilian Marmon die kan er wel wat van. Uh, dit is dus Icarus. We hebben ze al uh, eerder laten horen vorige week zelfs, uh, geloof ik. Uh, en dit is hun eerste single, Running. En waar kennen wij deze band van? Uh, ze hebben ook uh, ooit meegedaan aan de Rob Hackdow-woord. Maar dat is ook alweer van een aantal jaren terug. Uh, de andere bandleden zijn uh, Midas Meisarak en drummer Gillian Ellison. En die hebben we al eens eerder uh, aan het werk uh, gezien. Namelijk bij Talks Make Do. dus die andere band die half Leids en half Haarlems is. Ja, dat uh, krijg je natuurlijk. Maar uh, daar zit hij ook achter de, de drumkit uh, in dat opzicht. De, een driemans uh, formatie. Driekoppige -koppig, drie band. Uh, wat dat er gaat. En ja, ze kunnen er wel wat alternative uh, power rock. Uh, en ze tellen eigenlijk met z'n drieën wel voor zes mensen. Dus dat gaat wel lekker snel. Um, welkom bij dit uh, tweede uur waarin het uh, gesprek gaat plaatsvinden met Banks. Want uh, die gaat morgen haar debuut EP releasen. Uh, ze heeft dat al een beetje gedaan uh, tijdens een optreden in Patronaat Haarlem. Ergens in juni geloof ik. Dat is ook alweer een tijdje terug. Uh, begin van de zomer zelfs nog uh, wat, wat dat gaat. Maar uh, ze gaat in ieder geval iets uh, vertellen over die EP uh, straks in de uitzending. Ik heb er vanmiddag nog even gesproken daarover en dat ga je straks horen. Nu, een single die we vorige week ook al hebben laten horen. Volgens mij uh, met uh, Femke. Uh, Femke de Waal. Um, die komt uit Flevoland. Maar Emma Dani, die komt gewoon hier uit de bu buurt. Namelijk uit Overveen. En het nummer wat je gaat horen. So Dan moet er iets komen. En PC. Crouch, face. And I got too so much on my mind, so I play it safe. I feel the Martinez cassero through my face. So I'm no longer scared of what they'll say. You're no NPC, Yeah, you're so. Just... ...en dan ben ik nog met iets heel anders bezig... ...en dat hoor ik eigenlijk niet te doen... ...maar dan uh, draai ik nu gewoon even twee nummers achter elkaar... ...want dat was en we niet samen met uh, Femke... ...Femke, moet ik zeggen... ...en Newland Slide, daar heb ik ook nog even wat over... ...want Newland Slide, dat is die uh, band waar um, Alex Nieuwland mee bezig is... En die doen ook wat, want dat uh, ga ik ook even vertellen. Want ja, ik, ik krijg ook een uitnodiging om naar Brouwdog in Harlingen te gaan. Maar op zaterdagavond en om acht uur uh, beginnen. Dat betekent dat ik maar één nummertje mee kan pakken. En dan moet ik alweer eigenlijk uh, terug naar huis. Dus dat wordt hem niet. Uh, dus Alex, sorry. Ik heb wel uh, mijn interesse getoond, maar ik uh, kom toch niet. Het uh, blijft uh, bij een interesse tonen en meer is het ook, ook niet. Maar zij gaan dus optreden samen met... Jazeker, met Els van de Greft. Something Else. Dat wordt een dubbele avond muziek. En die Newland Slide, ja, die hebben natuurlijk een single uitgebracht. En die ga je nu horen. En dat is nog niet eens zo gek lang geleden. Ik geloof wel over een week of twee, drie geleden. En dat nummer, dat heet Lasting Forever. Between the broken stones, lay the remnants of the bones of those that once stood ten feet tall. Underneath the sad wind's is what's remaining of the death of those before us, big or small.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 And walk away forever. Romeo and Juliet, no remorse and no regret. It was written in the stars, they said. Let's love, quit fear. Take these fools away from here. It was carved out in the sand, they said. Wanna shine and never cease lasting forever Day and night Can I please stay for a bit? And I will ride the biggest hit, stay here forever, hold on tight. Juliet, no remorse, no regret, it was written in the stars they said, let along alone, queen of fear, take these fools away from here, it was carved out in the sand they said, Odyssey, Penelope, fighting with the enemy, it was painted from the heart, Juliet, no remorse and no regret. It was red ...komt de band uit Noord-Holland en deels komen ze uit Leiden en omgeving. Ik heb het over Hunk. Vorig jaar nog te zien geweest tijdens de popronde en eigenlijk ook te horen. En ook de winnaars van de Rob Hakta Award van 2024. Toen mochten ze dus ook op bevrijdingspop op het hoofdpodium beginnen. De enige ontbrekende nummer die ze uit gaan brengen voor de EP vanmorgen... En die EP, die heet um, What Do You Call Frustration? Dat is een beetje het hele verhaal. En daar zit nog iets meer aan van Still Red. Ze hebben hem uh, ook uh, tijdens de popronde al meerdere malen gespeeld vorig jaar. Want uh, er is een Hunks Frustration Festival in samenwerking met Schorem, zo heet dat... Schorm, Hunk en bandgirl uh, uh, die presenteren een uh, hele avond vol met uh, muziek. En het begint om zeven uur, dan gaan de deuren open en uh, de show start om half acht. En dat uh, gebeurt dan onder leiding met uh, de Joan de Bruin Kofs, die je net hebt uh, kunnen horen... En ze mengen 90s grunge met synthpop, vol energie en zelfspot. Nou, dat heb je dus uh, gehoord. What do you call frustration? Dat is de EP. En dat is meteen ook de debut-EP. Er staan ook een aantal nummers niet op. Uh, bijvoorbeeld uh, Tommy, die staat er niet op. En Paul staat er ook niet op. Uh, en uh, dat, dat zijn ook een aantal nummers die ze alle eerder hebben uitgebracht. Uh, Upset en Goldfish, die staan er wel op. Uh, maar die hebben we al eens eerder laten horen. Overigens is um, deze band niet alleen te zien... Keenan Mundane is ook uh, te zien. Iris Jean, ken hem ook. Want die heeft ooit hier dus in een wat... Ja, dinende rol uh, samengespeeld met Sophie van Hasselt. Hier in deze studio. En um, Girlhead is ook een uh, band. Die komen uit Den Haag. Shoegaze spelen ze. En Surfer Rosa. En dan de Tartu Artist. En dat is dan de... Bad Girl... 666 die daar ook een tattoo, um, ja, min of meer, demonstratie gaan uh, geven. Ik denk dat dat het een beetje is. Uh, het Frustration Festival in Sinatol. mensen. Zaterdag komt dat zien. Um, daarvoor hoorde je uh, Newland Slide en Lasting Forever. En dat bracht de tijd op, uh, nou wat is het, 10 voor half negen. Mocht je hier uh, naar zitten luisteren. Dan is dat, een, uh, is dat Live. Maar uh, die tijdmeldingen die mag ik eigenlijk ook helemaal niet zeggen. <laughs> want stel dat er nog ergens op een, een of andere manier nog uh, mensen zijn die interesse tonen in dit hele verhaal. Dan weet je nooit uh, waar het uh, naartoe uh, leidt. Ik zit hier een hele uh, cryptische omschrijving aan te geven. Maar uh, de mensen die uh, dat een beetje bij ons volgen, die horen dat uh, gauw genoeg. Um, door met uh, de muziek, want er is ook nieuw werk van Dusty Stray in Aantocht. Hij heeft al iets uitgebracht. En die single die heeft hij die, um, afgelopen maand uitgebracht. Ik heb die hele release datum niet scherp op het net, netvlies uh, gehad. Dat is een single. En die single doet hij samen met Sam Taylor. En dat is een um, dame, geloof ik, uit Schotland. En Home, dat is het volgende album. En dat moet in november gaan uitkomen. En The End of A New Beginning is een van de singles die hij daar af heeft uh, gehaald. Een Nederlandse Amerikaan of een Amerikaanse Nederlander, hoe je ze maar noemen wilt. En hij woont in Amsterdam, net als die Neder-Brit of die Britse Nederlander, de heer Luc Nijman. Want die komen ook oorspronkelijk, ze komen bijna oorspronkelijk niet uit dit land. Uh, dus die Stray, hij heet in het echt Jonathan Brown. En uh, dit is een van zijn laatste werkjes, en er komt nog meer aan. Um, over een nieuw werk uh, gesproken. Um, eerder op deze dag had ik een gesprek met Banks en dat ging over de EP Freeway. Maar eerst gaan we quicksand, drag me down laten horen. Dan het gesprek wat ik heb gevoerd en daarachter het titelnummer van die EP Freeway.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 Aan de telefoon hebben wij Banks. En achter Banks schuilt Guusje Schuit. Maar Banks zit niet stil. En Banks gaat morgen een EP uitbrengen. Dat klopt, hè? Yes. Ja, um, maar nou heb je al wat, uh, wel, al wat uitgebracht. Klopt, ik heb ook al drie nummers hiervoor uitgebracht. Ja, um, laten we eerst even beginnen met het uh, begin. Maar hoeveel nummers staan er op die EP? Vier. Vier. Um, en, en is het dan ook uh, zo dat je toch nog uh, zegt van, nou daar, uh, daar kan ik wel wat mee met die EP? Ja, want anders zou je hem niet uitbrengen natuurlijk. Ja, nou nee, ik breng het uit omdat ik wil dat mensen het horen natuurlijk. Ja, logisch. Uh, even voor de mensen die het niet weten. Um, wat voor muziek is het eigenlijk? Het is een beetje alternatieve pop en elektronische pop. Ja, ik noem het zelf dark pop. Mm -hmm. uh, het is best een heftige bas zit erin. En het is veel elektronische, uh, veel elektronische instrumenten die je hoort. Mm -hmm. uh, dus ja, het is, het is wel echt... Lekker catchy, dus dat maakt het dan weer pop. Uh, maar het is, uh, het is wel alternatief. Ja, uh, nou heb ik ook begrepen van dat jij toch wel een beetje een voorliefde hebt voor de filmmuziek. Dat, zit dat er eigenlijk ook een beetje in, in dat uh, hele verhaal? Zeker. De hele EP is uh, een beetje geïnspireerd op uh, ja, ouderwetse actiefilms, eigenlijk. Mm -hmm. Die hebben mijn jonge leven al geïnspireerd. En. Uh, ik, ik, voor mij, eigenlijk waar de hele EP over gaat... is een soort de, de, de dunne lijn tussen uh, liefde en destructie. Mm -hmm. uh, omdat die dingen soms heel dicht bij elkaar liggen. En in veel actiefilms uh, is dat dan ook waar het over gaat, weet je wel. Yeah. Over liefde en hoe dat je helemaal soms kapot kan maken. Maar dat het natuurlijk ook iets heel moois is, liefde. Yeah. Uh, en dat is waar de EP over gaat. Dus het is best donker... Maar dat doe je dan allemaal voor liefde? Dat is dan een soort ideaal? Ja, uh, kun je ook zeggen als jij, want je hebt het woord liefde nu gebruikt. Uh, maar is het ook zo dat jij het verhaal deelt als het gaat om liefde: overwint alles? Uh, nou, niet per se. Het is niet zo hoopvol. <laughs> Het is niet zo hoopvol. Dat is, dat is dan weer iets donkerder zeg maar, dan dat het zo hoopvol is. Yeah. Het gaat echt meer ook over zeg maar, de donkere kant van liefde. En dat het dus niet alleen maar mooi is. Het zijn niet, echt geen liefdesliedjes... Uh, waar alleen maar blijheid, vrijheid, blijheid uit bestaat. Maar ook juist uh, de beklemming, op je vrijheid. Dat je in één keer niet meer zo vrij bent. En uh, dat er ook heel veel dingen mis kunnen gaan. Het, het schenden van... Uh, vertrouwen en dat je je daardoor heel slecht kan voelen. In één keer liefde ook kan veranderen in haat. Noem maar op, zeg maar. Het gaat echt over de donkere kant van liefde. Het is dus behoorlijk contrastrijk als ik het zo hoor. Zeker weten. Ja. Uh, ga jij, uh, want dit is natuurlijk de, ep, de eerste EP die je uitbrengt. Hè? Het is de debuut-EP zelfs ook nog. Maar je hebt hem volgens mij al uh, laten horen. Een tijdje terug tijdens een uh, optreden in Patronaat. Zeker weten. Ja, ik heb daar heb ik mijn uh, EP al gespeeld. Plus nog meer nummers. Uh, Onuitgebrachte nummers. Ja. Dus uh, ja, nee, ja, ik heb het eigenlijk al natuurlijk wel meerdere keren gespeeld. Ja. Uh, maar nu komt het echt ook uh, ja, op alle streamingplatformen uit. Ja. Uh, houdt het dus in wat je toen uh, die avond gedaan hebt in Patronaat. Dat dat op een gegeven moment ook nog ergens misschien nog wel uitgebracht gaat worden. Wat ik daar nog meer heb gespeeld? Ja, dus je hebt, uh, je hebt naast de nummers van de EP uh, nog meer uh, nummers laten horen. Maar is het de bedoeling dat je daar ook nog iets mee gaat doen? Ja. Ja, die, die, daar ben ik nu ook mee bezig om die uh, op te nemen. En als het goed is, komen die ook uh, uit. Ja. Uh, maar dat is allemaal nog in volle gang. Maar ik heb zeker al wat nummers die daarbij uh, die ook al ja, aan, aan het gemaakt worden, zeg maar. Ja, ja, ja. ja. Dus uh, het is nog. Uh, het, ja, oké. Okay. Dus er zit nog wat in de pijplijn. Maar je geeft nu alvast even een inkijk van, uh, van wat je nu uh, uitbrengt. Dat is uh, wat, je, wat je doet met deze EP. Ja, uh, dan is het natuurlijk uh, zo van, van uh, gaat dat ook nog, uh, ga je, ja, nou ja, ik zei al, ga je op de wees dezelfde voet verder? Uh, of wordt het toch nog een tikje anders? Ga je, uh, is, dit, is dit een EP die wat meer de donkere kant van wat je zegt, de, de liefde? Uh, maar gaat bijvoorbeeld uh, straks, uh, ga je straks toch nog een andere richting op? Dat kan natuurlijk, hè? Ja, nou, ik denk dat de essentie van bank hetzelfde blijft. Mm -hmm. Maar ik weet wel al wat de volgende stap gaat worden: een fysieke mm -hmm. stap. En dat wordt een stukje. En het blijft donker, maar het, het onderwerp gaat meer over um, ja, hoe je, hoe je zeg maar, zoveel van iemand kan houden. Um, dat je alles voor iemand over zou hebben. En die persoon is het dan jezelf. Yeah. Dus, ja, ja, ja. Uh, het gaat, wel, het gaat wel iets anders op. Het gaat dan meer over de liefde naar jezelf... en de struggles die in jouw hoofd zitten... Uh, met jezelf, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Maar kijk jij dan ook... Uh, bijvoorbeeld ook uh, naar wat er in jou... Uh, eigenlijk uh, in jouw omgeving... gebeurt? Uh, baseer jij daar... Uh, je liedjes op? Zeker. Ik baseer me eigenlijk... mijn nummers uh, op... Uh, ja, wat er in mijn leven gebeurt... maar ook wat er in, uh, om me heen gebeurt... in de samenleving. Mm -hmm. uh, Freeway gaat dan... Vooral over ja, hoe je je eigenlijk als vrouw in de samenleving voelt... en dat er vaak mannen zijn die je, uh, die je proberen ja, te overtuigen om met hun mee te gaan. eigenlijk Dus bijvoorbeeld nou, in, de, in Freeway gaat het dan over in de auto stappen. Hmm. En doe je dat dan wel? Want ja, hij ziet er zo lief uit... en hij vertelt over wat je allemaal gaat doen en het klinkt zo romantisch en leuk. Maar ja, het blijft gewoon wel een man die je niet kent. En het kan natuurlijk ook een tragisch einde worden... Um, en dat is in de samenleving natuurlijk, uh, speelt heel veel over, ja, over, ja, kan je iemand vertrouwen ja of nee? En dat er gewoon ook best wel veel gevaarlijke mannen zijn die op andere dingen uit zijn dan alleen maar vrolijke, leuke dingen. Yeah. Um, dus daar gaat Freeway over. Mm -hmm. En uh, de, rest, ja, de rest van de nummers, alles gaat ook een beetje over mijn eigen ervaringen. Ja, ja, ja. ja eh, goed. Dan natuurlijk, nou jij zegt het al... hij is vanaf morgen natuurlijk op de streamingsplatformen te vinden. Maar waar is Banks nog meer op te vinden als het gaat op het wereldwijde web? Uh, ja, op uh, Apple Music, Deezer, uh, Amazon Music. Ja, alle mogelijke streamingplatformen. En zelf? Als socials? Ja, ook... Uh, ja, ik... Ik heb alle soorten socials, dus op Instagram heet ik Banks uh, IM Banks. Mm. I.m.banks. En um, op TikTok ben ik ook erg, uh, zit ik ook veel op de laatste tijd, dus dat, uh, daar heet ik Banks Music. En op YouTube heet ik volgens mij ook IM Banks. Ja, overal een beetje banks, banks music Dus een feit, de EP van Banks. En het nummer dat heet Freeway. En ik had al eerder op de dag een gesprek met haar. Je hoorde het overigens, het titelnummer Freeway. Aan het eind van dit blokje, wat ik bij elkaar heb gemixt eigenlijk als het ware. Want ja, ik heb zo'n geluidsprogramma waar ik dat allemaal netjes kan doen. Scarlet Rose, die hebben vorige week gemaild en die zeiden... Ja, wij hebben ook een nieuwe single. Nou, dan zullen we hem laten horen. Let it go. hebben ze al eens eerder in de uitzending uh, gehad. Uh, bij monden van uh, Nijulien Grey. Uh, de 60e frontvrouw van uh, deze band. Green Polder. En die band die gaat komende zaterdag net als Hunk uh, optreden. Maar dan wel in Slachthuis Haan. Want dat is iets dichterbij. Uh, dat heeft ook uh, te maken met uh, de bandleden Pieter Smenk. En uh, met Pepijn Zwangerswijk, Want die hebben alle. Twee, een Halems verleden en daarom spelen ze. Elvira, ook een uh, bekende van ons, want die heeft uh, meegedaan aan de Robak dan wordt. Die zal ook daar te zien zijn tijdens dat optreden al daar. Um, daarvoor hoorde je trouwens Scarlet Rose en Let It Go. Gaan we verder met uh, een volgende single. over Green Polder gesproken. Die komen 16 oktober trouwens hier. Rauwkos met een nieuwe single. Dat kom ik neppen. uitgebracht Eerder deze week uh, trouwens. Aisle met uh, Silence and Cold. En Lieselo is uh, degene die daarachter schuil gaat. En daarvoor hoorde je Rauwkhorst met komen, gaan en genieten. En die Aisle, uh, daar schuilt dus, zei ik al. Lieselo en volgens mij is degene die je hoort Arjen de Wit. Dat weet ik niet helemaal zeker. Maar ik uh, ga daar een, toch even met mijn vingers crossed dit gewoon zeggen. Want uh, er is natuurlijk ook een heer... Op te horen. En ik weet dat dus niet helemaal zeker. Uh, hou me te goede in ieder geval. We sluiten dit uur af met Wabi Sabi, een van de mensen die u tegen kunt komen tijdens de popronde. Out of mind.